Vijf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de strijd om het voorzitterschap van de Wereldvoetbalbond FIFA... heeft Mohammed bin Hammam het Qatar zich teruggetrokken. De huidige voorzitter Sepp Blatter is nu nog de enige kandidaat.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 Veel inwoners zijn Sanaa ontvlucht. Het geweld leidde de afgelopen weken op... nadat president Saleh opnieuw had geweigerd... om in te stemmen met een machtsoverdracht. Het weer bewolkt met minima rond 11 graden. Overdag een stevige zuidwestenwind. Het blijft bewolkt met in het noorden kans op een bui. Later in het midden en zuiden mogelijk wel even wat zon. Het wordt 16 graden in Noord-Holland en 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. PNN, PNN. PNN. 4-7. Na veld 4 helemaal achterin op het sportpark van uh, FC Hilversum, en daar zouden we dan de wedstrijd spelen tegen de VPRO. En we hadden natuurlijk, de, we hadden echt zoiets van: Nou, dit we we, we zouden wel eens hoog kunnen eindigen voor het eerst, want we hebben net 2-0, slechts 2-0 verloren van de finalist, de kampioen van vorig jaar. Dat kan wel eens goed komen. Dus wij stonden daar tegenover de VPRO, en we hadden echt vertrouwen in Lieke. Echt, we dachten we dan. De, de, we doen het gewoon. En we stonden daar echt gewoon volgelaten. Zoals alleen maar BNN'ers kunnen zijn. En gewoon eh, die passie in de ogen en zo. 7-0 eraf. <lacht> echt waar joh. Het ging echt zo, het ging zo slecht. Alles ging mis gewoon. En we stonden op een gegeven moment... De eerste vijf minuten gingen we oké. Okay, toen kregen we een doelpunt tegen. Nee, sterker nog, kregen we de eerste 30 seconden al een doelpunt tegen. Die gast, dat was, ik weet niet wat hij doet bij de VPRO. Maar volgens mij Eyo, hebben ze nog toch? gewoon... Ja, of, nee, dit was VPRO. Oh, ik dacht EO. Nee. En echt... Maar de, de, volgens mij hebben ze hem speciaal ingehuurd. Is hij daar 364 dagen per jaar gewoon alleen hij maar is aan een het trainen? Ja, <lacht> gewoon aan het voetballen. En uh, gewoon trainen. En nou, die gast, die had, had ook van die, van die dreadlocks en zo. Dus hij zag er ook uit als een goede voetballer. Gewoon, som, soms zien mensen eruit als een goede voetballer. En hij pakt die bal die eerste 30 seconden. Hij jaagt hem vanaf buiten de 16 Jaagde hij hem snoeien in de kruising. Nou, echt. Toen dachten wij van shit, dit gaat echt niet. En wij dachten, nou, die van de VPRO, ja, dat kunnen we wel hebben. Die hebben allemaal niet zo heel goed gegeten en zo. Dus dat, dat moet wel lukken. Nou, echt 7-0 eraf. Zo. Genant, en toen, ja, en toen kreeg ik dus ook een paar douwen en zo. En volgens mij, wat vond ik wel een beetje raar... maar volgens mij deden er ook nog een jongen van de WNL mee bij VPRO. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hadden die geen eigen team? Nee, die hadden geen eigen team. Maar ik vond het wel mooi. Dat, dat vond ik ook wel weer mooi dat die twee dan bij elkaar komen. Hè? Lekker links, lekker rechts, goed bij elkaar. Dat vond ik mooi. Maar, maar 7-0 eraf. En, uh, uh, en toen moesten we dus die laatste wedstrijd... Nou, we moesten 40 minuten wachten. En we waren reinig, joh, met z'n allen. En niemand had er meer zin in. En niemand, iedereen die dacht, nou echt, rob maar op met je voetballen en zo. Eén wedstrijd moesten we nog tegen de EO. Dat was de finalist van vorig jaar. En die speelde dus tegen Dutchview toen. Dus die hebben altijd een goed team. zou je niet denken, maar ja die, uh, die krijgen natuurlijk hulp. Twaalf mannen altijd op het veld. God help mee. En, uh, dus, de, en dus dat is altijd een goed team. Maar, uh, en toen ging, naar, naar, naar 10 minuten ging het na tien minuten mis. Stonden we 1-0 achter. Vijf la, minuten later, na een kwartier 2-0 achter. En we speelden twee keer 30 minuten. En toen dachten we al, van, nou, dit, wordt echt nog, dit wordt net zo'n afgang als tegen de VPRO. En toen ineens... Uit het niets, het was de tweede helft, we hebben gewisseld. Uit het niets was er ineens een, een soort, een sprankje hoop was er gewoon bij ons allemaal. Want gingen, we gingen combineren en het, het ging, ineens ging het goed. En uh, uh, Robin, die scoorde toen, het was 2-1. En toen dachten we ineens, man, nou, dit, dit moeten we kunnen halen, we moeten gewoon kunnen winnen. 2-2 was het toen, en toen hadden we nog vijf minuten te spelen. Nou ja, en de EO wilde natuurlijk ook, en die ging een beetje fel doen. Hè? Die ging een beetje, en ik heb echt, en ik speelde toen rechtsback, dus ik heb echt gewoon snot voor mijn ogen gelopen en zo. En toen kreeg ik ook die enkel uh, dingen zo. Echt een paar pakken neergehaald, op mijn stuitje terecht en zo. Maar echt gewoon lichaam erin, echt beuken, gewoon. Dat ik dacht van, ik moet, moet gewoon het team helpen nu. En uh, ik denk twee, drie minuten voor tijd, bam, 3-2. Voor, voor BNN. Yes. Ja nou echt, wij blij joh. En, uh, en de EO pissig. Die waren, die waren boos. Want de scheidsrechter hadden het natuurlijk weer gedaan. En zo, en zo zijn ze dan. En die waren boos joh. En op een gegeven moment is de wedstrijd een, een, een halve minuut voor het einde gestaakt. Omdat uh, ik werd neergehaald. En ik kreeg gewoon echt een douw in mijn rug gewoon. En uh, toen viel ik. En toen uh, moest die gast moest er drie minuten uit. Dat was dan een van de regels. En dat wilde die niet. Die, was echt, die werd heel boos op die scheidsrechter. Nou, daar zijn geen uh, vredelievende EO's meer, hoor. Als ze, nee, als ze losgaan, dan is het echt... Uh, maar uh, toen is de wedstrijd gestaakt en hebben wij dus met 3-2 gewonnen. Gefeliciteerd. wij de steek. Oude zuren, oude gieren. In het seizoen ben ik er ook al een keer uitgegaan met deze missuur. Even samenvattend, hoor. Voor de, ja, wat een Ja, Eerst even die, uh, die dramatische tegen de EO. Of nee, tegen de FPEO. Ja. Hoeveel was dat? Hebben we het niet meer over? Nee. Maar we hebben echt prachtig uh, hoor. Ja. Want net tegen ja, uh, EO stonden we 2 En Toen kreeg jij ineens last van je knie, moest je eruit. Toen? Nee, hij 2-2, hoor. Ah, okay. Ik had er heel klaar aan. Niet echt van, hè. Ja, die Robin. Ja, heel goed Dat weet niet. Ik denk dat hij zichzelf... Ja, hij euh... ik natuurlijk niet pakken los, maar wat het? hij had nog een aantal keer Waar heb jij raad gezien? Oh, hier, ja, ja, sorry. Maar uh, wat heb je met je knieën? Ja, ja, aan de binnenkant van het knie. Ik, ik draaide me om om weer naar voren te gaan. En er was niemand in de buurt en ik zakte er zo. Ik denk het niet. hij ga een halve zuur. dit. De laatste recept tegen? Ja, de slechtste bellen? Wie is dat alcohol? Toch wie moeten we denken? De paarsen, De zijn facility uit, denk ik. Maar je kunt dus ook niet goed zijn, de facility de Dat Ja, we spelen echt Nou, dan gaan we hoe leden, Lucas. Ja, ja. huidigos. grapbraak. Heb je nog gescoord? Nee joh, ik ga naar verdediging. Mentaal wel hoor. Ja, nou mentaal hadden we dus heel erg gescoord. En toen uh, moesten we eigenlijk nog één wedstrijd tegen de Tros. Uiteindelijk, alleen dat is een penalty-reeks geworden. Want uh, uh, dus geen echte wedstrijd, maar alleen maar penalties. Want er was een veld te weinig. Dus hoeft alleen penalties. Die hebben we verloren. Maar daar, ja, dan, dan is de spirit weg, hè? Het is heb je... ook niet echt een wedstrijd. Het is niet echt een wedstrijd. Hebben loterij, we... of... ja, het is een, het is een loterij. Ik heb wel mijn penalty gescoord. Oh. Ja, daar was ik wel blij mee. Ik dacht, nou, dat vond ik wel mooi. Maar voor de rest uh, was het een leukste nooitje, maar ik ben helemaal kapot. Er zijn wel stukken geschoten en zo, maar ik vond, wel, uh, ik vond het leuk om weer eens een keertje te doen. En natuurlijk heel erg blij dat we van de EO hebben geworden, zodat we dat zo meteen lekker uh, kunnen inpeperen bij Ed Anker. Die komt hier zo meteen, nou, <laughs> wat lachen, dat weet ik niet wel. Zo meteen, Crack the Playlist. En de Crack the Playlist van deze week, de playlist wordt gekraat door Cor Bakker. Dat zo meteen, nou, wakka wakka! During it's all time, choosing your battles.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 for Africa for Africa. En uiteindelijk eh, heb ik een pizza gegeten nog. Ja, vond ze nog een wijntje gedronken en toen ben ik om half acht naar bed toe gegaan. Want ik eh, zat echt als een zak met botten zat ik op de bank en ik dacht van nou, bekijk het allemaal maar. Dus ik heb die hele Champions League finale waar we natuurlijk een beetje een voorbeeld aan hebben genomen, heb ik helemaal gemist. En Mag de tweede dag wordt de speerpijn altijd het ergste. Leuk om te weten. Het is tijd voor Crack the Playlist met Crack the playlist. Koor Bakker, goedemorgen. Ja, goeiemorgen. Um, ja, ik moet zeggen... Um, ik heb je een tijdje niet meer gezien op televisie en dat vind ik heel jammer, want vroeger uh, uh, uh, keek ik natuurlijk altijd met Paul de Leeuw ja. en, uh, en je eigen shows. En uh, nu al een tijdje niet meer gezien. Wa waar ben je mee bezig? Ja, ik ben met, met uh, heel veel. Ik vind het trouwens ook wel jammer hoor, dat ik het uh, minder op tv ben. Maar ja, dat, dat heb je wat van die periodes. En uh, bij Paul is de reden dat hij. Uh, ja, hij ging natuurlijk een ander programma maken, maar dus ja. hij woonde ook vrijdagshow. En uh, ja, qua, qua budget was daar niet helemaal meer ruimte voor die hele orkest uh, voor mij. Mm -hmm. Dus hij heeft een, een, een andere keus gedaan. Eerst helemaal zonder orkest. En dan was ik vanaf januari dan met het, uh, met het uh, jonge bandje met er nu zit. Wat, wat ik hartstikke leuk vind, want ze doen het hartstikke goed. Maar het is ook een hele andere opzet. Ja. Uh, ja en mijn eigen programma's. Het is toch moeilijk bij de, bij de omroepen. Muziek heeft toch een, uh, uh, ja, een wat moeilijke bijklank of zo. Yeah. Muziekprogramma's zijn niet populair bij de, bij de, bij de bewindvoerders, zal ik maar zeggen. Want wel bij het publiek. Ja. Yeah. Uh, want er werd altijd heel goed naar gekeken. Ja, want je uh, zou toch zeggen ook dat, dat, dat juist ook dit genre, wat jij doet... En, uh, en, en, en veel gesprekken ook over muziek natuurlijk, wat je wel eens vroeger maakte... Dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat, dat zou toch wel populair moeten zijn, daar kijken veel mensen naar. Ja, er keek ook... Uh, wat dat ik, uh, ik maakte dan Cor en Co, daar ja. was dan in de studio een groot orkest... en uh, later Cor op reis. Uh, nou, daar keken gemiddeld nogal een miljoen mensen naar. Oh. Nou, dat is in deze tijd best, uh, best goed, hè? Ja. <laughs> en, en, en ook als ik in het land ergens uh, optreed, dan er heel veel mensen na afloop van wanneer komt het programma weer? En ik zeg, ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik probeer het af en toe. Ik wil ook niet te veel gaan zeuren bij de, bij de programma uh, beslissers. <laughs> Want ja, dan moet je zo, Pieter. Ja, dat moet je en, ook niet hebben natuurlijk. Uh, nee, en ik heb genoeg, te, genoeg andere dingen te doen. Maar ja, wat... het, zou, het zou leuk zijn als, uh, als het weer een kietje terugkomt. Wat, wat, en wat doe je dan nu? Want uh, ik bedoel, uh, de, de televisie kijken kent je dan van televisie? Maar dat doe je, natuurlijk, ja. je, ben, je hebt natuurlijk andere dingen te doen ook. Ja, ja ik, uh, ik ben uh, met heel veel verschillende dingen bezig. Ik heb net een uh, project afgesloten, een jazzproject. Yes want uh, in, uh, ja hart en nieren ben ik eigenlijk een, een jazzpianist, ja. uh, dat weten ook niet zoveel mensen, maar ik heb natuurlijk in Amsterdam ooit het conservatorium lichte muziek gestudeerd in de richting jazzmuziek en later ook in Amerika gestudeerd en uh, twee jaar geleden heb ik een cd gemaakt in Italië uh, met een heel project met eigen ja. uh, compositie met uh, Jesse Verruller, een ja. geweldige jazzgitarist. En daar hebben we net een toeneetje mee afgesloten op de Nederlandse jazzpodia. Nou, dan, dan, ik, ik hou van, van korte projecten. Van, uh, bijvoorbeeld uh, Cor Ontvangt is ook zo'n project. Dat heb ik uh, gedaan met Brigitte Kaandorp. Mm -hmm. Die was dan mijn gast. Ik ben nu in de volle voorbereiding voor het volgende seizoen... om dat met Alex Klaassen te gaan doen. Die nu uh, de hoofdrol in tonen, hè, de musical. Oh hebben. ja, ja. En je kent hem altijd van Gooze Vrouwen. Vrouwen, ja. ja die, <laughs> een andere rol weer. Ze uh, vindt een hele talentvolle uh, uh, artiest die uh, geweldig typetjes kan doen... ...maar ook geweldig kan zingen, heel muzikaal is. Dus daar nou gaan we dan volgend seizoen uh, een heel uh, traject mee in, uh, in de theaters. Uh, maar ook een hele kleinschalige traject waar ik op dit moment mee bezig ben... ...in het Bethanië-klooster, dat is in Amsterdam, dat is midden op de Wallen. is een heel mooi zaaltje, klassiek zaaltje, meestal uh, klassieke muziek daar. Maar ik doe daar... Ik noem dat zelf laboratoriumavonden, dus ik heb, iedere keer heb ik daar een ander thema. Dus bijvoorbeeld de avond van de voordracht, nou, dat was met uh, Arthur Chapin, de ja. schrijver. Ja. Uh, de avond van het mooie Nederlandse lied, met Jenny Arian was dat. Uh, uh, volgende maand, uh, ik meen, kijk, uh, 11 juni is dat, 15 juni, sta ik weer in het klooster maar dan met V. Klaassen. De avond van de vocale jazz, geweldige jazzzwangeres die in uh, Duitsland woont. Mm -hmm. Zo doen we iedere keer uh, uh, ja, hele een hele avond van het narcisme. Dan ontvang ik mijzelf, dat is een uh, solo-avond. <laughs> ja. <laughs> dus ja, weet je wel, er zijn heel veel uh, zo thema's aan vast te hangen. Ja. En dat ga ik volgend jaar ook uh, elke maand weer doen. En weet je, heb je er ooit over gedacht om, om bijvoorbeeld op Radio 6 uh, een programma te maken? Want dat, uh, nou, dat lijkt me wel nou, wat zou, voor je. Dat zou ik heel leuk vinden. Ja, nou, dat, uh, ja, want ik, uh, ja mijn smaak is ook wel heel divers, moet ik zeggen. En uh, uh, je, zou, je zou bijvoorbeeld, uh, nou dat zeg je nou, de radio 6, maar je zou bijvoorbeeld die avonden kunnen opnemen in het klooster en dan een soort live registratie uh, van maken. En dat kan je ook uitzenden. Ja. Want er is uh, ja, er is altijd wel heel veel belangstelling voor. Nou, in ieder geval druk genoeg. Um, ja. En in al die drukte ook nog tijd gehad om een, een, een liedje of acht voor ons uit te kiezen. Ja. Uh, ook ja. voor jezelf natuurlijk. Zijn het je zijn het je absolute lievelingsplaten of is het een samenraapsel van? Nou, het zijn ook wel, uh, meestal wat het eerste in je opkomt, hè? Uh, en, en, ja, net waar je ook dan een beetje mee bezig bent. Bijvoorbeeld nummer 1, ja. die bij mij dan niet, niet uh, per se nummer 1 in de ranglijst, maar gewoon het eerste van het lijstje. Maar die kwam bij mij boven uh, opdrijven meteen, omdat ik op dit moment bezig ben met El Giro. Oh, ja. Dat wil zeggen, uh, wij zijn uh, in verregaande besprekingen. We hebben al drie gesprekken gehad. En dat gaat er heel erg naar uitzien dat we volgend jaar een uh, toertje gaan doen door Nederland. Hey. Dus met mijn, uh, met mijn eigen band. En, uh, en hij dan, als solist. ligt. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Dat, uh, ik vind het echt een wereldartiest. Dan ja. we ga je sketten. Ja, <laughs> ja, hij kan het als geen ander. Ja. Dat is echt geweldig. En ja, er is, er is, uh, hij heeft natuurlijk heel veel opgenomen in afgelopen. Hij is ook al uh, 70 maar hij heeft heel veel repertoire opgenomen. Maar er is één duet met Joe Cocker. All I Got. En dat, ja, dat, dat swingt gewoon helemaal de pannen. Dat is zo verschrikkelijk goed gespeeld door de muzikanten. Dat als je heel goed luistert, dan hoor je, papen, hoor je een drumbreak. En dan hoor je echt een uh, van de muzikanten gillen op de achtergrond. Wauw, hoor je dat? Maar dat is heel zachtjes, <laughs> omdat die microfoon er niet bij zat. Maar dat vind ik, ja, dat is het teken dat het uh, echt het dak eraf gaat. We gaan hem draaien. All I Got. To the late to the green, the night sky to a tie, I'm a walk. God. Eerste plaat van Cor Bakker en we gaan door met plaat nummer 2 van Jules de Korte. Als je overmorgen oud bent. Ja. Nou, ook wel toepasselijk. Ja. <laughs> Want ik word, dit, ik word dit jaar 50. Hey, <laughs> dus uh, ja, dat vieren we heel groot in het Concertgebouw in Amsterdam. Ja. Dus er uh, zijn uh, slechtere plekken om het te vieren. Ja. En dan uh, geef ik een, uh, een uh, Motown-concert met Achille Want <laughs> Dat vind ik dan ook hartstikke leuk met, met mijn eigen bezetting met de vier blazers erbij en uh, ja dat blijft een uh, geweldige avond te worden. Op uh, 20 augustus is dat in de grote zaal van het concertgebouw. Nou, dat is niet precies mijn verjaardag, want ik ben 19 augustus, word ik 50, ja. maar ik denk kan ik het mooi daarna met een groot feest nog uh, combineren. Maar ja, de Jules de Korte, uh, die tekst is al heel, uh, ja, heel treffend, vind ik. ik. Ik vind Jules de Korte uh, ja, eigenlijk een, een van de, de meest ondergewaardeerde uh, artiesten die we hebben gehad in Nederland, hoor. Uh, als je toch hoort hoe hij muziek en tekst, hoe dat bij hem in elkaar past en samen uh, komt. Uh, en dan op de geniale manier hoe hij dat heeft gedaan. Uh, alleen al de, de pianobegeleiding, uh, als, hij, als hij zelf een liedje begeleidt, is is op zich al zijn pareltjes. Het is, er is niets op af te dingen. Het is gewoon helemaal perfect. Je kunt het zo uitschrijven en in een boekje doen. Het is echt, echt hogeschool. Maar hij gaat op die avond gaat hij niet voorbij komen, dit liedje, neem ik aan. Uh, dit zou je... Uh, ja, het zou misschien... kunnen. In de motown In de Motown. <laughs> nee, dat doet ook uh, Adam en Schilder, ja. Korte, Als je overmorgen oud bent. Als je overmorgen oud bent... Wie zal er dan bij je blijven? Om je pijntjes weg te wrijven... En je zorgjes weg te doen... Zonder al te bits te kijven, als je weer praat over toen. Als je overmorgen oud bent, wie zal je dan moed inspreken? En wie helpt je oversteken, als het niet alleen meer gaat? En wie zal de stilte breken, die als ijs rondom je staat?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 Als je overmorgen oud bent, zo oud dat je oren tuiten, wie helpt dan je neus te snuiten en wie helpt je op te staan? En wie zal je ogen sluiten als ze niet vanzelf dicht gaan? Als je overmorgen oud bent, uh, het verjaardagsliedje voor, uh, voor straks hè, in augustus. Um, uh, uh, uh, plaat nummer drie is van Louis van Dijk: Windmills of Your Mind. Ja. Waar, waar, en dan, ik neem aan specifiek voor Louis, uh, voor, omdat het Louis van Dijk is. Ja, dit is, dit is, uh, deze opname toont uh, Louis van Dijk uh, op en top. Uh, de, de grote in, uh, improvisator, laat ik maar zeggen. Louis van Dijk is altijd mijn grote held geweest. Als jongetje van elf was ik al helemaal fan van hem. Ik kocht al zijn platen van mijn zak geld en zocht dat nood voor nood uit. En uh, uh, uh, dit nummer, Windows of Your Mind, uh, uh, dat heeft die, het staat op een plaat van tien jaar uh, Louis van Dijk. Mm -hmm. En dat is inderdaad in de jaren zeventig. En die plaat heb ik werkelijk grijs gedraaid. Het is werkelijk, je hoort als je, als je, ik heb hem laatst nog eens gedraaid, die plaat, dan hoor je dus de andere kant door de plaat heen komen, Zie je dat? dat, is zo afgesloten. Letterlijk grijs gedraaid ook. Ja, echt letterlijk grijs gedraaid, je hoort echt de andere kanten doorheen komen. <laughs> en ja, dit, dit is, ik, ik zie er nou altijd voor me, als ik Louis zo hoor spelen, dan zie ik een soort um, een bron, een soort fontein die aan het spuiten is. Dat gaat maar door met al die noten, maar het is geen onzin wat hij speelt, het, het, weet je wel, het is, het is echt, ja, echt zo goed en de nou ja, het leuke is, wij hebben nog steeds uh, heel uh, veel contact samen. We spelen veel samen. Mm. Uh, uh, hij wordt 70 dit jaar. Dus we schelen 20 jaar. En uh, dat gaan we ook samen vieren in de Betuimje-klooster in november. Uh, ja, het, het is een schat van een man. En een van de allerliefste mensen die ik ken. En, en nog steeds een van de allerbeste pianisten van Nederland. Dus uh, reden te meer om te draaien. The Windmills of Your Mind van Louis van Dijk. En, uh, nou, dat is natuurlijk een, een, een wat oudere man. Pianist. Echt een en, en, en, en, en begrip in Nederland. En dan ineens een, een o-like duo. Mike Baudet en Thomas van luin met Marleen. Ja. Waarom, waarom ja. die twee? Ja, uh, sowieso omdat ik uh, hen als duo geweldig vind. De Mike Thomas show, ik weet niet of je dat kent. Ja. Uh, heeft een paar seizoenen gedraaid bij de FARA-televisie. Ja, een soort bizarre humor waar ik heel erg van hou. Een soort rare muzikantenhumor hebben ze ook. Uh, maar daarnaast spelen ze ook heel erg goed. Zo Mike, Mike Baudet is een hele goede pianist. Een hele goede jazzpianist. Hij heeft ook in, in New York uh, gestudeerd. Ja. Um, en die, die mannen die maken dus samen liedjes, wat ze al in die uh, Mike en Thomas show uh, veel deden. Maar die maken dus ook ja, kleinkunstachtige liedjes. Van een werkelijk zo hoog niveau, dat hoor je bijna niet. Kleinkunst is over het algemeen moi, zitten daar niet de meeste muzikale hoogtepunten tussen. Maar uh, bijvoorbeeld meisjes van 13 van Paul van dat vind ik dat zo'n uitzondering. Dat is dan muzikaal gezien uh, is dat een, een hoogtepuntje. Mm -hmm. Maar je hebt ook veel honpjecurren, dat soort liedjes. Ja. Nou, dat stelt niet zoveel voor. Maar Mike en Thomas, ja, die zijn toch wel echt wel een, een uitzondering daarin. En ze hebben één liedje geschreven. Ja, ze hebben honderd liedjes geschreven. Maar één liedje vind ik hun absolute hoogtepunt. En dat is... Uh, ja, dat, dat, dat moet je maar luisteren. Dat zit zo geweldig in elkaar, muzikaal. Maar ook de tekst. Dus uh, ja, een dikke team voor mij. En de titel is Madeleine. En ze zegt dat zij niet verder meer en Dit keer heb je geen verweer Geen charme die haar smelten doet Geen grap waarom ze lachen moet Het lijkt alsof je wereld volledig uit elkaar valt Als ze zegt dat zij met jou nooit meer En zelfs niet nog een laatste keer maar voortaan met een andere man die haar niet met jou delen kan. Maar alleen, maar alleen. Ik ben ook veel te trots dat ik je niet kan laten gaan. Terwijl ik weet, maar alleen, ik weet dat ik je nooit zou kunnen bieden wat je zoekt. Toch wil ik graag bij je zijn, desnoods alleen maar bij je zijn, maar alleen. Stilletjes op mijn liefde hoop En dat je mij zo graag nog ziet Als goede vriend en verder niet Maar alleen, maar alleen, maar denk je dan Dat ik met de gedachte aan die nacht Er, Marleen Vind je het er, als ik je fiets nog een keer Mike en Thomas Van Lijn met Marleen, en uh, nu ik, hoor, ik, ik uh, ik moet je bekennen, ik heb er nog nooit van gehoord. The Alessi Brothers, met O'Laurie. Ja, sorry, ik heb het nog nooit gehoord. Nee. Echt niet? Nee. Oh, dat is, maar jij bent waarschijnlijk een stukje jonger. Maar ja, 28, ik ben... ja. Nou ja, maar. ja, precies, precies. Nou, dat is toch net voor jouw tijd. Want dat ik een uh, pubertje was, een jaar of uh, nou, 15, 16, uh, is dat mijn enige <laughs> single die ik ooit gekocht had. Want ik was helemaal niet van de popmuziek. Mm -hmm. ik, uh, ik, ik heb een periode gehad toen ik uh, ongeveer drie maanden de top 40 had op mijn hoofd. Ja. Echt goed, dan wist ik precies wie er op 34 stond en gestegen met stip naar, uh, weet je, naar 23. Dat kon ik allemaal vertellen. En na een aantal maanden dacht ik: Nou, dat was de top 40. Wat is er nog meer voor muziek in de wereld? <laughs> en toen ben ik dan weer veel meer naar klassieke muziek en jazzmuziek en wereldmuziek gaan luisteren. Want ja, popmuziek verveel ik me redelijk snel bij, omdat er harmonisch niet zoveel gebeurt. Uh -huh. Maar de uh, Alleghi Brothers, dat zijn de, dus twee broers uit Amerika. Uh, ja, je moet ze echt een keer zien. Je moet het echt een keer even opzoeken op YouTube. Dan kan je zien hoe ze eruit uh, uh, zagen. En ze zien er nog steeds zo'n beetje uit. Want ze zijn ook een keertje in mijn muziekprogramma te gast geweest met datzelfde liedje. En dat vond ik ook echt geweldig. Maar ik hoorde dat plaatje een keer op de radio, Olooi. En toen ben ik echt naar de platenzaak gerend om dat singeltje te kopen. Maar wat zat er dan in die plaat? Want de, de, bedoel, het, het is anders dan andere popliedjes ja, het is anders dan anders en het en, en grappige is, en leuk dat je het vraagt, want het grappige is dat je uh, later dan, kom ik daar pas achter, waarom vond ik dat nou zo goed? Nou, daar zat dus bijvoorbeeld een drummer, Steve Gett, dat zeg je waarschijnlijk ook niks, maar dat zegt, voor muzikanten is dat ongeveer uh, god zelf, drums. Ja. <laughs> dat is een geweldige drummer, en, uh, zowel bij popmuziek, maar ook jazzmuziek fantastische drummer, en die zat daar dus op dat plaatje te spelen. En waarschijnlijk heb ik als puber toch met een soort antennetje dan gehoord dat dat heel goed was. Ja. <laughs> Weet je, of althans dat, ik, dat me dat heel erg aansprak. En, en, zo, en er zaten nog wat meer desmuzikanten op die plaat, gewoon uh, daar hebben dat waarschijnlijk als studiomuzikanten ingespeeld. En uh, ja, en het is gewoon een heel leuk liedje, het zit heel leuk in elkaar. En ik, ik was er door doorgegrepen als puber, dus uh, nou zo komen de dingen toch weer bij elkaar, hè. The Alessi Brothers. Ik ben heel benieuwd. Oh, Laurie. I'd like to stay de LSI Brothers. Ik had er nog nooit van gehoord, maar blij dat ik even kennis heb kunnen maken met, uh, met deze twee heren. Oh, um, e, ja, toch, toch wel, inderdaad. Um, vervolgens, een, een artiest die, uh, die vorige week ook al voorbij kwam uh, in Crack the Playlist. Toen uh, had uh, Jelko van Houten een, een plaatje van haar uitgekozen. En nu, nu ben jij Brigitte Kaandorp, met het liedje Lente. Ja. ja. Wat is er uh, toch met, met, met, met mensen die regelmatig uh, uh, op het podium staan, dat zij Brigitte Kaandorp zo goed vinden? Ja, Brigitte uh, is, is zo... Um hoe moet ik dat nou om zijn? Want ik heb, ik heb uh, de afgelopen periode met haar gewerkt... Ja. en dan leer je het ook echt van, uh, van dichtbij kennen. Uh, die is zo uh, natuurlijk, het is zo puur wat ze doet. Zo is Zoals op de bühne is, zo is ze ook in het dagelijks leven. En uh, ja, dat is authentiek en dat, en dat komt gewoon over... bij het publiek, denk ik. Mm -hmm. Want je kan het publiek moeilijk uh, voor de gek houden. En dat moet je ook niet willen natuurlijk. Nee. Maar, uh, en dat doet zij dan ook zeker niet. En uh, ja, het komt allemaal heel goed over... En haar liedjes uh, klinken op het eerste uh, gehoor soms heel simpel, hè? dat je denkt, well, dat stelt niks voor. Maar als je dan even goed gaat kijken naar de tekst en hoe het in elkaar zit, dan is ze daar echt wel weken mee bezig om woordjes te schaven. En, waardoor het evengoed nog wel heel authentiek blijft klinken, alsof ze het zo uit de mouw schudt. En dat geldt ook voor de conferences. Mm -hmm. Ja, en dan ben je wel een hele goede artiest, vind ik hoor. Dus ik. Ik denk dat dat wel de, de reden is van haar succes. Ja, en een, een prijswinnend liedje heb je dan uitgekozen. Ja, Lente ja. Van, uh, van Brigitte samen met Theo Nijland. Ja, daar, het, is, het is geschreven door Theo Nijland. Ja. Al was de muziek is geschreven door Theo Nijland. Mm -hmm. en, de, en de tekst is door Brigitte zelf geschreven. En ja, ik ben ook, ik denk nou, sla ik twee vliegen in één klap in dit liedje. Want ik ben ook groot fan van Theo Nijland. Ik vind dat die man prachtige dingen heeft uh, geschreven. En nog steeds schrijft. Uh, ook weer zo'n ongewaardeerde artiest eigenlijk. Want heel weinig mensen kennen hem maar kennen jij hem? Nou, nee, als zijn naam, maar de, de, de, zijn werk niet echt, nee. Nee, nee. Maar ja, ongetwijfeld ken ik dan wel zijn werk, alleen weet ik niet dat het van hem is waarschijnlijk. Ja, precies, precies. Ja. Ja. Maar dit, dit heeft hij ook weer, een prachtig liedje. Ik heb het ook een paar keer uh, mogen begeleiden in het theater met Brigitte. Uh, ik vind het een van de mooiste, die uh, liedjes van haar, die, nou, die, die moet op het lijstje erbij.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 Lente van Brigitte Kaandorp. Eh, de muziek geschreven door Theo Nijland, natuurlijk. Die moet er ook nog even bij. Eh, en dan eindelijk, hoor. ik, ik dacht, uh, uh, zal hij er niet voorbij komen? Dan toch. Paul de Leeuw. De vraag is ongetwijfeld al heel vaak aangesteld. Maar wat is toch dat, dat, dat uh, specifieke, die klik tussen jou en Paul de Leeuw? Waarom werkt dat zo goed? Nou, ik, ik, ik zal je vertellen, ik heb daar nooit, daar heeft ook nooit een regisseur of iemand over nagedacht. Er is nooit een evaluatiegesprek geweest van, nou, zo moeten jullie met elkaar omgaan of nee. wat dan ook niet. Het, is, uh, het bestaat al ruim uh, 20 jaar, die samenwerking. Maar ja. Nou ja, net als ik zei, heeft nooit een regisseur of iemand over nagedacht. En ik begreep het zelf eerlijk gezegd ook niet. Ik zag het ook niet tot uh, een paar jaar geleden toen hadden we die Marathon-uitzending. Ik weet niet of je dat kan herinneren? Ja, ja, ja die, die 24 uur uitzending. Ja, na nou twaalf, twaalf uur was het, oh, twaalf, nou ja, het... was het wel heel lang. Ja. Nee, twaalf, ik, was het. Ik, ik keek, ik ging slapen, ik deed de tv aan en toen ik wakker werd. En jullie waren nog steeds bezig. Nog steeds toen, toen dacht ja, ik, dat wel. is behoorlijk lang geweest. dat ja, is echt een marathon. Ja. Maar slijtage uh, slijtageslag was het ook. Maar het was wel heel erg leuk om te doen. En toen heb ik later, heb ik daar wat beelden van teruggezien. En in één keer, en ik kan het nog, nog, nog steeds niet uitleggen hoor. Maar toen begreep ik, en ik, oh, toen zag ik toch wel een soort chemie. Ja, ja, nou ja, weet je, in één keer zag ik het gebeuren of zo hm. en, en snapte ik een beetje hoe het, hoe het werkte. Ik kan het nog steeds niet echt goed onder woorden brengen, want dat is het is vaak met hetgeen die je het kan slecht onder woorden brengen. Maar ja, het, het, het, het, het, hij heeft maar een half woord nodig bij mij uh, en dan zet ik alweer het in en andersom ook. Om, om je nou een voorbeeld te geven, want het blijft allemaal een beetje abstract gekletst. Als, <laughs> ja. Um, hij had een keer een meisje in het programma en uh, die kwam uit Oude Pekelaar. Nou, uh, als je dan weet dat een zoveel jaar geleden, ik weet niet hoe lang geleden, maar een hele tijd geleden, was er een schandaal in Oude Pekelaar met een, met een clown, een man verkleed als clown, die uh, kleine kinderen lokte. Ja, ja. Nou, uh, zodra het meisje dus zei dat ze uit Oude Pekelaar kwam, zette ik al het intro in en hij was maar een clown. <laughs> van Ben Kramer. Yeah. En Paul die kijkt me niet eens aan. Maar die zet onmiddellijk een totaal geïmproviseerde tekst in op dat moment. Voor dat meisje van hij was maar een clown. En zonder dat jullie dat overlegd hebben. Of... Totaal niet. Totaal niet. En zo gaat het ging het uh, gaat... Ja, want we doen even genoor dingen in het land hoor. Yeah. Uit de televisie. Yeah. Maar uh, zo gaat het uh, nog steeds. En, ja, en dat is een soort vertrouwen wat je in elkaar hebt. Want ik weet ook dus dat hij dat snapt. En hij weet van mij dat ik dat snap. Ja. snap nu, dan moet het wel vervelend zijn om, om hem dan uh, uh, zo te zien knokken. Vooral in het begin van de Madi Wodo vrijdagshow. Dat, dat het even niet zo lekker liep. Dat, uh, dat lijkt ja. me wel vervelend. Of, ook voor ja, jou dus, om te zien. Ja, dat is moeilijk om, om, moeilijk om te zien. En er ook uh, des te meer waardering voor hem dat hij toch doorzet. Weet je? Dat is toch, uh, het, is, het is wel een knokker hoor. Ja. Hij, uh, hij geeft niet snel op en uh, hij heeft zijn eigen bedrijf en uh, ja, het moet allemaal wel lopen. En, maar ik vind het, vind het heel knap dat hij... Nou, uiteindelijk vind ik dat het programma toch weer uh, boven water is komen drijven. Ja. Is toch, uh, toch een stuk beter ja, hij kreeg, hij kreeg de, de draaibol te pakken op een gegeven moment. Ja. Ja, ja, ja. Ja, Welk wel wel liedje wel. wil je horen van hem? Ja, de, wat Paul heeft ook zoveel veel ja. Ik heb al eens gezegd dat Paul geen zanger is. <laughs> dat weet hij ook van me. <laughs> hij, kan, uh, hij kan niet zingen, maar hij kan wel emotie overbrengen. En dat kan hij als geen ander. En dat is misschien nog wel belangrijker dan uh, netjes in de maat en mooi zuiver kunnen zingen. Uh, ja, er zijn, uh, er zijn twee liedjes. En ik weet eigenlijk niet wat hij gekozen heeft. Want het heeft altijd met appels te maken. De een is appels op de tafelsprij en de ander is onder de appelboom. Ja, appels op de tafelsprij hebben. Oh, die heb ik al oh, ja. mooi. Ja, ja dat, dat, dat, daar, daar krijg ik al de kippenvel van. Als ik, als ik dat moet begeleiden met hem, dan, uh, ja, dan, dan gebeurt er iets. Dat is, dan is één en één is drie. Ja. ja, dan til je elkaar op. Dat is weer die klik dan, hè? Dat is weer die klik. Dus ja. Ja, een favorietje van mij. mijn liefdesliedje is gemaakt. Van lachjes die je lacht. Van warme broodjes bij ontbijt. En van kleine stukjes lach. Van stiekem zit kijken. Ik naar jou. Ja. Jou. Vier maten Vier maten sofa Vier maten poef Vier maten blij zijn Vier maten raal Dat, Dat is mijn, is mijn liedje, liedje voor jou Mijn liefdesliedje is gemaakt Schemerlicht en zon Van kussens en warme dekens In een lichtstoel op balkon Van kleine, lieve woordjes Die geen ander ooit zo zijn En zo tal van de appels op de tafelsprij in heiden vier maten licht vier maten vorten vier maten rust acht maten liefste vergeef het me na dat is een liedje voor jou. Dat me is, is mijn liedje. Lichtje. Appels op de tafelsbrei van Paul de Leeuw en uh, Cor, je dacht we gaan uh, we gaan uh, um, uh, vrolijk afsluiten <lacht> vluchten kan niet meer. <lacht> Vergaan, hè? Ja, dat is ook zo vorige week. Ja. Dat klopt, ja. Ik dacht, nou ja, dat had ik gehoord. Ik dacht, nou ja, dan, dan maar het vluchtenkamp. Maar ja, de wereld is die niet vergaan. Nee, nee. Ik dacht me altijd af hoe die mensen zich daar weer uitkletsen dan. Hè? Nou vluchten. ja, ze, ze waren heel verbaasd, hoorde euh, ik al. Van, ja, god, dat, dat ook niet gebeurd. Dat is wat raar eigenlijk. Ah, ja. Dat is toch, ja. ja. Waar, waarom, nou, waarom, waarom vluchten kan niet meer? Vind je het een echt, echt een mooi liedje? Of, uh, of ja, dat is natuurlijk uh, van Harry Banning. En uh, uh, groot fan altijd geweest van Harry Banning... Uh, Zo'n man die zo origineel en zo uh, veelzijdig en zo uh, veel stijlen beheerste. En, ja, zo prachtige liedjes. Want probeer het maar. Ik, heb, ik probeer ook wel liedjes te maken. Maar als het niet in één keer komt, een liedje, dan is het niks. Dan wordt het een soort lappe deken van ideetjes aan elkaar. En dan kan je het eigenlijk net zo goed weggooien. En dat, dat, als je zo'n liedje als Vluchten kan niet meer horen, dat is gewoon één geheel. Ook de tekst wordt heel mooi ondersteund door de muziek. Nou ja, en als er dan iemand is die dat mooi kan zingen in Nederland, is het Jenny Arian. Ik echt, echt ja, haar lied, samen met uh, helaas veel te vroeg overleden Frans Halsema. Ja. Ja, en het leuke is, uh, Jenny, uh, die, uh, die ken ik al uh, heel lang. Dat ik 25 jaar geleden, uh, een hele toename gedaan in Nederland. En die is nou ongeveer zo mijn buurvrouw, want ik woon sinds een half jaar in de Jordaan, oh. in Amsterdam. En uh, we wonen in dezelfde straat, uh, dus uh, regelmatig komen we elkaar op de markt tegen. Of drinken we samen een kopje koffie. En, uh, ja, dus dat is heel gezellig. En nou, dan, <laughs> dan zal ze blij zijn dat jij de, de haar versie hebt uitgekozen van Vluchten kan niet meer.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 Schuilen bij elkaar, vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer.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 De laatste plaats was vluchten kan niet meer. Zometeen het laatste uur van 4-7. Met onder andere de Champions League finale. We gaan hem even doornemen met Ferdinand.